Altijd hetzelfde. Zoals een paard van draf afvalt, een dag neigend naar een regenboog begint, in het donker eindigt, zo gaat het ook met denken. Eerst het springen geurend nog naar wortel, alles in een groene waas. De stappen worden kleiner, losse dansjes zonder samenhang en daar. Er niets in niets kan leven, leef je dan als bordkarton en gaat het steeds. Maar dat is al.